12 uur NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Wie sprak deze maand de mooiste woorden wist tot tranen toe te bewegen of zette de mooiste stip aan de horizon? Dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv als we de speech van de maand kiezen. En veel kritiek in de Tweede Kamer op een nieuwe wet over arbeidsgehandicapten. Dat er meer in het uitgebreide nationaal Verhoeven. Staatssecretaris Van Ark moet pas op de plaats maken... met de wet loondispensatie voor arbeidsgehandicapten. Dat zeggen coalitiepartijen D66 en ChristenUnie... tijdens een debat in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Marleen de Rooij volgt het debat. Ja, Marleen, kritiek op deze wet komt van veel kanten... maar nu dus ook van de coalitiepartijen. Ja, dat klopt. Er wordt op dit moment gesproken over die he, wet van uh, Van Ark. Uh, het kabinetsplan voor loondispensatie gaat het dan over... En met die wet zouden er meer werkplekken moeten ontstaan... voor arbeidshandicap, uh, mensen met een arbeidshandicap. Daar staat dan wel tegenover dat deze mensen... onder het minimumloon betaald krijgen. En vooral over dat laatste is heel veel kritiek... van heel veel verschillende kanten ook. Gemeenten, arbeidsgehandicapten zelf... het College voor de Rechten van de Mens, noem het maar op. D66-Kamerlid Ramakers zegt dan ook... dat de staatssecretaris nu echt wat moet doen met al die kritiek. En dat is de reden dat D66 vandaag de staatssecretaris vraagt om een pas op de plaats te maken. Goed te luisteren naar de mensen waar het om gaat. En samen te kijken hoe we een voorstel kunnen uitwerken dat meer draagvlak heeft. Dat ook moet leiden tot meer werk. En een systeem dat ervoor moet zorgen dat gaan werken of meer gaan werken voor mensen altijd loont. Ja, ze zijn niet de enige coalitiepartij met kritiek... kritiek want ook de ChristenUnie is kritisch. Eppo Bruins heeft nog heel veel vragen voor de staatssecretaris. Um, ik ga huiswerk aan de staatssecretaris meegeven. Een flink pak huiswerk. En een van die, van die zaken die geregeld moet worden... is dat die 20.000 werkplekken, die er nu voor zorgen... dat het niet een bezuiniging is... maar dat het geld beschikbaar blijft voor de doelgroep... dat het ook echt gaat gebeuren. Ja, huiswerk dus. Maar willen ze nou ook echt van die maatregel af... Nee, zowel D66 als de ChristenUnie zegt. We blijven wel achter het principe van de wet staan, de loondispensatie. Omdat het uiteindelijk meer banen oplevert. En wat zeggen de andere partijen? Ja, van de oppositiepartijen hoor je heel ontzettend veel kritiek. Echt heel veel kritiek. VVD en CDA hebben nog een aantal vragen. Maar zeggen: Ja, dit staat in het regeerakkoord. Dit hebben we afgesproken. En uh, wij geloven erin. Het lijkt er dan voorlopig ook niet op dat de hele wet van tafel is. Dank je wel, Marleen de Roy vanuit Den Haag. In Frankrijk zijn de afgelopen twee jaar... ruim 400 mensen en instellingen gevonden... die geld hebben gegeven aan terreurbewegingen als IS. Vaak wordt dat geld online gedoneerd... via sites voor crowdfunding of met virtueel geld. Zo meldt het Franse Openbaar Ministerie. Volgens de Franse justitie is het blootleggen en stilleggen... van geldstromen belangrijk... en niet alleen om de financiering van IS aan te pakken. Via onderzoek naar geldstromen... kan ook jacht worden gemaakt op de terroristen zelf... Door het geld te volgen komen we uit bij jihadisten die zich in Syrië of Irak bevinden, zo zegt de Franse justitie. Shell heeft een goed eerste kwartaal achter de rug... dankzij de hogere olie- en gasprijzen. De netto-winst nam met 67 procent toe naar 4,8 miljard euro. Door de hogere prijzen is het zoeken naar... en oppompen van olie en gas een stuk winstgevender. De verwerking van olie en gas tot brandstoffen en chemische producten... is juist minder winstgevend geworden... Shell investeerde in de Nederlandse aardoliemaatschappij. Maar nu het kabinet heeft aangekondigd om de gaskraan dicht te draaien... hebben ze die investeringen volledig afgeschreven. Zo zegt economieredacteur André Meinema. Shell heeft gezien alle ontwikkelingen rondom de NAM... En, en wat er in de toekomst te gebeuren staat... besloten om de investeringen die nu nog in de boeken stonden voor de NAM... zo'n 244 miljoen dollar, om die in één keer helemaal af te schrijven... zodat NAM eigenlijk gewoon zeg maar, uit de boeken verdwijnt wanneer het gaat om die investeringen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken schaamt zich voor de Nederlanders... die zich afgelopen weekend hebben misdragen in Praag. Zeven Nederlanders werden in de Tsjechische hoofdstad opgepakt... op verdenking van zware mishandeling. Blok vindt de beelden die ervan zijn gemaakt verschrikkelijk. De Europese Commissie gaat de lage vaccinatiegraad... in de Euro Europese Unie aanpakken. Het aantal kinderen dat ingeënt wordt tegen ziektes neemt af... en dat is gevaarlijk voor de hele EU, zo zegt de Commissie. De vaccinatiegraad moet weer naar boven, de 95 in 2020. In Friesland kan binnenkort milieuvriendelijke diesel getankt worden. De zogenoemde blauwe diesel wordt gemaakt van afvalproducten... van de voedingsmiddelenindustrie, zoals oud-frituurvet... Het is biologisch afbreekbaar en kan in elke dieselmotor. Het is wel bijna 20 cent duurder per liter dan de ouderwetse diesel. En George Bush senior is van de intensive care af. De 93-jarige oud-president van Amerika... belandde met een ernstige infectie in het ziekenhuis... één dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Bush ligt nu op een gewone afdeling... en is volgens een woordvoerder meer bezig met de NBA-playoffswedstrijd... van zijn favoriete team dan met zijn eigen gezondheid. Het NOS Journaal. Chinese geologen zeggen dat de berg, waarin Noord-Korea kernproeven hield... deels is ingestort. De locatie in het noordoosten van het land... is inmiddels te onveilig voor vervolgtesten. Zo concluderen de wetenschappers na het bekijken... van seismologische gegevens en satellietbeelden. De berg zou zijn ingestort door een kernproef in september... zegt correspondent Marieke de Vries. Tijdens de laatste kernproef afgelopen najaar... ontstond er een grote explosie en ook een aardbeving van 6,3... Maar er werd vooral ook een gat geblazen... waardoor er ook radioactieve stofdeeltjes kunnen opstuigen. En daar waarschuwen deze wetenschappers nu voor. Afgelopen zaterdag kondigde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un al... aan om de locatie te sluiten en het testprogramma te staken. In een Amsterdamse vuilniswagen is een flinke brand uitgebroken. De brand heeft een explosie veroorzaakt... waardoor ruiten van diverse woningen zijn gesneuveld... Een auto vatte vlam en enkele bomen zijn geraakt door het vuur. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Diverse getuigen melden dat het vuur spontaan ontstond. De vlammen zijn minstens vijf meter hoog. Vanwege de hevige rookontwikkeling wordt omwonenden aangeraden weg te blijven. De ex-rijkswachter die twee jaar geleden bekende dat hij de reus was... uit de bende van Nijvel, lijkt dat toch niet te zijn. De VRT en de krant Het Laatste Nieuws melden dat. Zij baseren zich op bronnen binnen het team dat onderzoek doet... naar de groep criminelen die begin jaren tachtig... bij overvallen 28 mensen doden in België. In 2015 bekende Christian B. op zijn sterfbed... dat hij de reus een van de leden van de bende was. Dat leek te kloppen, omdat hij tijdens overvallen... van de bende altijd net verlof had. Het onderzoeksteam is er nu vrijwel zeker van... dat de ex-rijkswachter toch niet de reus was. Zijn eigen familie denkt er anders over... Zij proberen het onderzoek nu weer op te laten starten... zegt correspondent Bert van Sloten. De familie van Chris B., die bij de Rijkswacht ooit heeft gezeten die heeft vandaag een horloge gevonden. En op dat horloge zou DNA zitten van Chris B., de, de reus... die dus mogelijkerwijs bij die bende betrokken zou uh, zijn. Dat hebben ze aan uh, de onderzoekers uh, gegeven. Dus nu is er weer een lichte hoop bij, uh, bij de nabestaanden van die overvallen... dat hij het misschien zou, toch zou kunnen zijn. In ieder geval dat we een definitief antwoord krijgen op die vraag. Het weer dan nog verspreidt over het land een aantal buien... in de loop van de middag verdwijnen die en schijnt de zon geregeld. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen op Koningsdag raakt het later bewolkt... en vooral in het westen en noorden kan dan wat regen vallen. Mark Rutte die krijgt vandaag weer een zware dag, de arme man. Dat voorspelt althans druktemaker Pieter Derks... je hoort hem rond half één hier in de Nieuws BV. En dan de ANWB, Dennis mooi. Problemen aan de Haringvlietbrug hebben file veroorzaakt op de A29 richting Rotterdam. De brug was even in storing, maar de storing is nu verholpen. Tussen Dinterloort en de Haringvlietbrug staat nog wel 6 kilometer file.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 de vlieg. De vlieg. BNN, Vara. .Willemijn Veenhoven, de Nieuwsbv. Goedemiddag, ik heb een aanbieding gekregen die ik bijna niet kan weigeren. Dat zei Louis van Gaal bij Ziggo Sport. Maar ja, wat kan dat zijn in vredesnaam, die aanbieding? Ik praat erover met drie kenners even na half één. Maar nu eerst de mooiste speech van de maand. Ik ben mijn landgenoot. I have a dream. Nation in Britain in a state of shock. Mensen die alleen geloven in het grote, dikke, dikke capper. at your service. Speech van de maand. Het is de laatste donderdag van april en dat betekent tijd voor de speech van de maand. Welke speech haalt de geschiedenisboekjes? Dat ga ik horen van, als het goed is, twee liefhebbers. Ik wacht ik nog eventjes af wat ik in mijn oortje hoor. Twee liefhebbers van de betere toespraak van onze vaste kras, Stuart van Liende. En ik hoop van, is ie er? Nee, weten we niet van Daan de Neef, voormalig speechschrijver van Premier Rutte. Hallo. Hij doet als het goed mee, ja, vanuit Amsterdam in de studio. Je hebt het gered, dat is heel erg fijn. Daan de Neef, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. En, en Siebert hier van Linde bij mij in de studio. Goedemiddag, Siebert. Hoi. Jullie hebben weer een mooie top 3 samengesteld um, waar we naartoe werken, naar de nummer 1, natuurlijk, de speech van de maand. Dat betekent dat we beginnen bij de nummer 3, Daan. Ja. Steek van wel. Uh, Dit is de toespraak uh, tijdens de uitvaartplechtigheid van Barbara Bush... de voormalige first lady. Die plechtigheid was afgelopen zaterdag. En uh, de vrouw van de Amerikaanse ex-president George Bush Sr. Het gaat hier om een toespraak van hun zoon Jeb... die we nog wel kennen als de vroegere gouverneur van Florida. We gaan meteen. Ik looming presence me. En ik Jeb, keep it short. Don't drag this out. People have already heard enough remarks already. And most of all, don't get weepy. Ja, zo'n jab dus die zegt van... dit zou mijn moeder zeggen van houd even kort. En het belangrijkste, ga niet lopen snotteren. Ja. Dat doet hij mooi, hè? Dat doet hij met humor. Ja, dat doet hij hartstikke mooi. En het is best wel pittig. Want uh, uh, dit zijn toch wel de moeilijkste speeches die je kunt houden. Hè? Ik bedoel, het gaat over uh, het verlies van je moeder. Uh, het is allemaal redelijk zwaar. Dus je moet ook een fijne balans houden in zo'n verhaal... tussen herinneringen en anekdotes. Mm -hmm. Maar ja, probeer maar eens je, je emoties onder bedwang uh, te houden. En dan helpt het in zo'n speech om af en toe wel gewoon veel humor te gebruiken... om een beetje wat zuurstof in, uh, in uh, de situatie te krijgen. Ja, Sieward, vind je het ook mooi in balans? Ja, vond ik zeker. En wat ik leuk vind... kijk, die Bush-familie is natuurlijk wel een beetje een dynastie. Er zaten allerlei oud-presidenten in de zaal. Nou, haar eigen man was president, haar zoon was president. En waar gaat het dan over? Het gaat over de kleur van haar haar. Dat ze wel hun broccoli moesten opeten. En kortom, een heel <lacht> soort huiselijke sfeer... zoals je die eigenlijk ziet bij um, begrafenissen van mensen... die oud genoeg zijn geworden. Ja. Mensen die, die een mooi leven hebben gehad en die in een huiselijk een hele mooie uitvaart krijgen en dat wisten ze er toch in te krijgen ondanks dat alle ogen van de wereld erop gericht waren. Nog een mooi fragment. Even in her 90s, mom could strike fear into her grandchildren, nephews, nieces and her children if someone didn't behave. There were no safe spaces or microaggressions allowed with Barbara Pierce Bush. But in the end, every grandchild knew their granny loved them. We learned to strive to be genuine and authentic by the best role model in the world. Her authentic plastic pearls, her not culling her hair, by the way, she was beautiful till the day she died. <laughs> Nou oh ja, dan word je toch een beetje emotie, hè? Hij zegt zoiets als ze bleef altijd scherp... als kinderen of kleinkinderen zich niet netjes gedroegen. En ze leerde de kinderen om zichzelf te zijn. en Zoals ze zelf altijd voordeed met plastic plasticpadels en ongeverfd haar. Um, Daan, je hoort dus uiteindelijk toch... dat die mooie mix van humor en, en serieusheid... uiteindelijk wordt het hem een beetje te veel. Ja, maar dat maakt het ook echt tot een prachtige speech. Hè? Je krijgt een heel mooi beeld van die familie Bush uh, achter de schermen. Uh, de moeder Bush wordt wel echt gezien... als de Centrale figuur in het leven van het hele gezin. Ja, en wat ik gewoon nog steeds heel knap vind, is, ik heb het geteld, zijn zes tot zeven echt lachzalvo's die erin zitten en hij breekt in feite één keertje echt, dat is wat je net hoorde. Ja, dat maakt het allemaal wel echt mooi rond. Het is wel een, een prachtig verhaal, vol met, met, met, met microzaakjes en elk en jaar gewoon op macroniveau gewoon een, heel, een fenomeen die als het ware uh, uh, nu afsluit, als ik het zo onherbiedig mag zeggen. Ja, en we vragen niet aan de eerste de beste hier met oud speechschrijver van Rutte. Vind je. Vind je hem ook mooi in elkaar zitten. Ja, die zit heel mooi in elkaar. Omdat het is inderdaad wel een... een, een ja, nomaals, Het is een, aan de ene kant luchtig... maar met een zware ondertoon. Of het is heel zwaar met een luchtige ondertoon. Het is maar net hoe je het ziet. Maar het zet iemand wel echt in het perspectief... Ja. van gewoon een voortreffelijk mens. Ja. Doet hij goed. Goed, door naar de nummer twee van deze maand. Siewert. Ja, er is natuurlijk uh, naast... Uh, we hebben net een lachsal gehad... een andere vorm die je kunt gebruiken in een goede speech... is langzaam het volume opbouwen. Dus heel rustig beginnen. En dan crescendo eindigen in uh, een hele hoop uh, uh, retorisch geweld. Uh, deze toespraak die ik heb gekozen is van David Lemmy. Dat is een lagerhuislid voor Labour in, uh, in Groot-Brittannië. Mm -hmm. um, en uh, je hebt daar op dit moment het zogenaamde windru Windrush-schandaal. Nou, dat zal hier, niemand hier wat zeggen. Maar tussen 1948 en 1971 uh, zijn per het schip de Windrush... allemaal mensen uit de Cariben naar Groot-Brittannië gekomen. Daar zijn ook allerlei kinderen bij geweest... die ingeschreven stonden op het paspoort van hun ouders. Mm -hmm. um, die wonen daar al tientallen jaren... en hebben nu afgelopen jaar te horen gekregen... Je, je moet je huis uit, want je hebt geen recht... Op op uh, sociale huisvesting. Uh, er zijn kankerpatiënten geweest die allerlei rekeningen hebben gekregen... omdat ze eigenlijk geen recht hebben op uh, uh, gezondheidszorg. Nou, en David Lemmy, uh, zijn ouders komen uit Guyana. En die neemt het op voor deze mensen en vindt het eigenlijk een groot schandaal... dat de Britse regering zo laat pas heeft ingegrepen uh, bij deze mensen... die eigenlijk Groot-Brittannië weer moesten helpen opbouwen na de oorlog. En eigenlijk uh, ja, uh, niet als volwaardige burgers worden gegeven. Nou, hij gaf daar een schitterende attack in het Britse lagerhuis richting de minister. David Lemmy the relationship between this country and the west indies and caribbean is inextricable the first british ships arrived in the caribbean in 1623 and despite slavery despite colonization 25,000 Caribbeans served in the First World War and Second World War alongside British troops. When my parents and their generation arrived in this country under the Nationality Act of 1948, they arrived here as British citizens. Yeah. Mm. Hier klinkt hij nog niet heel emotioneel. Even samengevat, wat zegt hij? Ja, hij zegt hij eigenlijk van, um, deze mensen kwamen hier. Ze waren soldaten die voor het Britse koninkrijk vochten in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ze hebben dit land helpen ophouden. Toen ze aankwamen waren hun ouders in ieder geval Britse staatsburgers. En daarmee zet hij eigenlijk het spel neer. Waarbij hij zegt, wij hebben heel veel bijgedragen aan dit land en we waren mm. er volwaardig onderdeel van. En dan begint hij met zijn pijlen richting Amber Rudd, de minister van Binnenlandse Zaken. Can she it. tell the House how many have been denied health under the National Health Service? How many have denied pensions? How many have lost their jobs? This is a day of national shame. And it has come about because of a hostile environment policy that was begun under her Prime Minister. Let us call it as it is. If you lay down with dogs, you get fleas. And that is what has happened with this far-right rhetoric in this country. Zo, so, ja, yeah, echt good old uh, goosebumps. Oftewel kippenvel op mijn arm. Laten we er niet omheen draaien. Als je naast honden gaat liggen, dan krijg je vlooien. Kijk maar naar de extreemrechtse retoriek in dit land. Zo eindigt hij. Ja. Dit is wel, uh, dit is flink, hè? Nou, en dit is dus een, een speech van een korte drie minuten. En dit is inderdaad, dit is de uitsmijter. Dat eigenlijk uh, door al dat anti-immigratiebeleid... Uh, eigenlijk deze mensen de dupe worden. Um, en wat zo knap is, dat hij dus eindigt met deze, zoals jij zegt... Uh, dat, dat je met de hamer eindigt en uiteindelijk kippenvel krijgt. Uh, hierna stopt het ook. En dat is wel de kracht van deze speech. Dat je heel vaak zie je politici speechen en dan zakt het een beetje in. En dit eindigt alleen maar crescendo omhoog in, in nog meer retorisch geweld. Dat is wel knap hoor. Daan, jij als uh, oud-Rutte-schrijver, is dit hoe jij het ook deed? Uh, nou, het, ieder zo zijn vorm, maar wat ik er wel heel sterk aan vind, is van hij, er zitten wel een paar klassieke uh, onderdelen in. Hij gebruikt bijvoorbeeld drie slagen. Hij heeft het, zij zegt, hoeveel mensen verloren hun ziektekostenverzekering, hoeveel verloren hun baan, hoeveel verloren hun pensioen. Hij maakt het ook persoonlijk. Hij heeft het ook over zijn ouders. Maar, maar ja, voor de luisteraars is het een beetje vervelend... dat je het niet voor je ziet. Daarom zou ik zeggen, uh, zoek het ook even op op uh, YouTube. Want als je het filmpje ziet, Lemmy staat helemaal achterin het lagerhuis, wat hoger is dan zeg maar uh, waar zijn tegenstander zit die vooraan in de bankjes aan de overzijde zit. Ja. En dat helpt hem enorm om die, uh, die, uh, dat, dat gevoel van bestraffing over te brengen. En hij, had alleen, hij heeft de hele tijd zijn handen ook op zijn rug... en die komen alleen achter zijn rug vandaan... op het moment dat hij heel, uh, uh, heel uh, indringend wijst naar die Amber Rudd. En dat zijn ja, uiteindelijk twee ongelooflijk uh, krachtige minuten... met nou ja, eigenlijk tweeënhalve uh, prachtige minuten. Ja. En je ziet eigenlijk, een minister, minstens twintig centimeter krimpen. Ja, ja. ja precies. Ja. Ik zou hem liever luisteren, zeker... zeker even gaan bekijken. Maar eerst, eerst naar... de nummer 1 van de maand. Stuart, dat is... Ja, dat is een speech van David Grossman. Uh, dat is een, uh, een schrijver, onder andere van kinderboeken. een van de meest beroemde en gelauwerde schrijvers uit Israël. Israël is dit jaar 70 jaar. Uh, zijn moeder is geboren... in het uh, Palestijns mandaatgebied. Uh, en zijn vader is in 1939... uit Polen gevlucht. Mm -hmm. um, is mm -hmm. iemand die zich altijd al inzet... voor de vrede tussen Israël... en uh, uh, de Palestijnen. En um, er was een uh, soort van een prijs, een nationale prijs die je een beetje kunt vergelijken... met de PC hoofdprijs in Nederland. Ja. Waarbij hij eigenlijk een soort van levens... Uh, voor zijn hele oeuvre een, een prijs uh, zou krijgen. Uh, die nam hij in ontvangt. En vervolgens ging hij naar een bijeenkomst waar... Uh, hij, hij dacht, ik ga niet naar de officiële herdenkingsdag... maar naar een herdenking uh, waarbij uh, ouders zijn van... Uh, of nu, waar ouders zijn die hun kinderen hebben verloren... in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. En dat is ook voor zijn eigen zoon. Zijn eigen zoon is 2006 overleden in Libanon... Hmm een paar dagen nadat hij zichzelf had uitgesproken... met de filosoof Amos Mos en met uh, premier Olmert tegen die oorlog. Um, en uh, hij ook toen toevallig net een boek aan het schrijven was... over hoe het is eigenlijk om je kind te verliezen. En um, de angst om je kind te verliezen in dit conflict. Nou, hij... Uh, geeft daar een speech over. En het centrale thema van die speech is eigenlijk... wat is een thuis? Huh? Beide uh, staten willen een eigen land creëren. Een eigen thuis, een veilig thuis. En ja. hij gaat definiëren wat dat thuis zou kunnen zijn... voor zowel Palestijnen als voor Israël. heeft is de eerste vraag. Palestiniën, de Palestiniën... het אנחנו נידונים לגעת במציאות דרך פצע פתוח. Daan, er was uh, ondertiteling hè, bij de speech. Dus ja. je, je hebt hem kunnen volgen, want ik neem niet aan dat jij dit, dit verstaat. Wat zegt nee. hij? Nee, nee de, deze man is echt een groot literator. En Uiteraard maakt dat uh, vertaling uh, een beetje, in mijn geval, houtje touwtje. maar ik doe een poging. Hij zegt, uh, wij Israëliërs en Palestijnen, wij die in oorlogen die we tegen elkaar hebben gevoerd, mensen hebben verloren waar we meer van houden, nog, misschien nog meer dan van onszelf. We zijn gedoemd om de werkelijkheid aan te raken door een open wond. Als je zo gewond bent, dan maak je geen illusies, dan weet je hoe het Lef, dan weet je hoe het leven bestaat uit eindeloze compromissen. Nou ja, dit zijn natuurlijk uiteindelijk gewoon ongelooflijk mooie teksten die vooral vanuit een, uh, een, een schrijver echt komen. Niet eens zozeer vanuit een, een, een, een, iemand een redenaar, maar echt een schrijver. Dit is een, uh, ja, prachtig. Nog één moment, Siver, dit wilde jij graag horen waarin echt, echt de kern van zijn boodschap zit. Wel bait. en ik heb niet noach. Ik heb niet noach. Ja, Groosman, vraag vraagt uit op af. Wat maakt een huis? Een huis is een plek waar het bestaan stabiel is, solide, ontspannen is. Waarvan de inwoners de intieme codes kennen. Waarvan de betrekking met zijn buren zijn geregeld. Um, een project voor de toekomst. En hij vraagt zich eigenlijk af... Israël kan alleen een thuis voor mij zijn... als uh, de Palestijnen zelf ook een thuis hebben. Mm -hmm. uh, Haaretz, de Israëlse krant... heeft een, een Engelse vertaling van deze speech online staan. Uh, als je echt een mooie literaire speech wil uh, uh, uh, lezen... lees dat eens terug. Het is echt, vind ik, uh, in deze tijd van nationalisme... en echt sterke spanningen daar... Ja. een van de mooiste speeches die ik in jaren heb gelezen. We zullen hem ook wel even op de Twitter-account van de Nieuwsbriefé ja. zetten. Daar nog laatste woorden... Nou, ik ben het geheel met Sievert eens. Dit is een prachtig literaire speech uh, van iemand die fundamenteel in het leven staat... en via die oog ook naar de werkelijkheid kijkt. En wat hij ook zegt is in feite gewoon het lot verenigt ons allemaal. En ja, die rouw, die voelt, uh, uh, beide kanten voelt, voelt hij heel sterk. Ja, prachtig lezen. David Grossman, dus de Israëlische schrijver, die gaf de toespraak van de maan. Dankjewel, heren. Sievert van Linden en Daan de Neef. De Nieuwsbv. Morgen dan is de Koningsdag voor de vijfde keer. Het is dus ook vijf jaar geleden dat het omstreden koningslied werd uitgebracht. Koningshuisverslag even Jeroen, snel, die werden nog goed. Daar sta je dan. De <laughs> dag die je wist dat zou komen. Moeilijk om die melodie eh, te herhalen, maar het was toen al een moeilijk lied. Dus laat staan vijf jaar naar dato.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 Zij aan zij, borst vooruit. Yeah. Trots is de pauw, dit is ons geluid. Dit is ons wij ook zijn. Onze daden zijn groot, ga gaan niet onderuit. Voor jou, mijn kind, voor of mijn pa, mijn pa, mijn ma. ma. voor jou door de wind en regen. En van achter je, je lijf staan. Ik draag lijf. de fabel met jouw naam. Gelukkig vriend, jou, zo lang voor bestaan spaar. Oh, rijd met mijn blote handen, Waar hebben we jou vandaan? We weten wat je noemt. Waar je hart zo naar verland. Ik zal niet rusten. Het jou al niet zo'n Hou je veilig Zolang als ik leef Drie van Willen Drie ah. vingers in de lucht, kom op yeah. Drie van Willen Drie ah. vingers in de lucht, kom op, kom op Yeah. De W van Willen is de W van Wij Heel oranje staat zij aan zij De W van Waren waar we niet voor wijken We leggen het droog en we bouwen dijken. De W van welkom in ons midden of Welke god je ook mogen vinden, De, B van, willen. Ja. de B van Willen De W van Willen De W van wakker stamp op eten Miljoenen broodjes die weten De wee van altijd willen willen Wat het ook is, waar we aan beginnen De wee van Wij zijn één met, met elkaar met een Naar elkaar en de woorden van de Gedraaid. Ja, dit hebben wij echt gedraaid. De lange versie ook nog. De, lange versie, de allerlangste versie die we konden vinden. Pieter Derks, wat zei je nou net thuis die plaat? Nou, ik denk dat zelfs Disney op een gegeven moment wel zou zeggen... nou, het kan wel één tandje minder misschien qua <laughs> ja. drama. Ja, eh, ik vind dit fantastisch. Ja, lieve luisteraar, het spijt me wel. Maar ik, ik hou van musical-achtige ja. liedjes. En uh, in je, de beslotenheid van je eigen vier muren thuis... is dit heerlijk om mee te bladeren. Ik heb, ik heb me ingehouden hier. Het was uh, het Koningslied natuurlijk van diverse artiesten. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, De nieuwsbv. Ja, heugelijk nieuws: Louis van Gaal die keert mogelijk terug in de voetbalwereld. Maar ja, wat gaat hij doen? Want ja, ik krijg nog steeds uh, uh, veel aanbiedingen. En uh, nu uh, heb ik een aanbieding die ik eigenlijk niet kan weigeren... vind ik zelf. Zometeen ontwaasemen we het mysterie rondom Van Gaals Toekomst... met drie sportjournalisten. NPO Radio 1. Maar eerst, het is precies half één. Hier zit het NOS-journaal, Sophie Verhoeven. In Frankrijk zijn de afgelopen twee jaar 416 mensen en instellingen gevonden... die geld doneren aan terreurbewegingen als IS. Dat maakte de Franse justitie bekend. Vaak gaat het geld doneren online, via sites voor crowdfunding, of met virtueel geld. Het volgen van geldstromen is belangrijk, ook om jihadisten op te sporen, zo zei de openbare aanklager. Minister Blok zegt zich te schamen voor de beelden van een groepje Nederlandse mannen dat zich afgelopen weekend misdroeg in Praag. Obers van een restaurant werden getrapt en geslagen, omdat de mannen hun eigen drank niet op het terras mochten opdrinken. Een van de obers ligt nog in het ziekenhuis. Blok zei de beelden verschrikkelijk te vinden.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 vuilwagen vloog vanochtend in Amsterdam-West in brand. De vlammen waren meters hoog en de omwonenden wordt vanwege de rook aangeraden om weg te blijven. Pas op, nu volgt een mening. De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 Nieuws dan van de NOS. Het Openbaar Ministerie gaat twee politici vervolgen... voor het lekken van vertrouwelijke informatie... over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch. Het gaat om oud-wethouder Jos van Zon en de raadslid Chef van Krij. Het Brabants Dagblad wist vorig jaar te melden... dat Jack Mickers de nieuwe burgemeester zou worden... en dat hij eigenlijk tweede Keus was. Nou, ook de namen van andere sollicitanten werden genoemd. Hoofdredacteur Lucas van Houten van het Brabants Dagblad... weet er meer van. Goedemiddag... Goedemiddag. Ja, en nu vervolgt het OM dus twee politici om het schenden van het ambtsgeheim. Um, eerst even kort over de zaak zelf. Hoe is het volgens het Openbaar Ministerie gegaan? Volgens het Openbaar Ministerie is het zo dat uh, één lid van de Vertrouwenscommissie... heeft gelekt naar een andere politicus buiten de Vertrouwenscommissie. En die heeft het nieuws weer doorgespeeld. Onder andere naar het Brabens Dagblad, naar onze verslaggever Jos van der Ven. Ja. Had u, had u verwacht dat, dat dit de gevolgen van de publicatie zouden zijn? Uh, dit hadden wij uh, niet verwacht. Uh, let wel, dit is de lezing van het OM, uh, zoals die gegeven wordt. Ja. Het is niet onze lezing, wij doen daar geen lezing over. Um, ik had het niet verwacht, omdat het buiten de proporties is... als je een jaar of 20, 30, 40 terugkijkt. Het uh, lekken van burgemeesterskandidaten... dat is bijna een oud-Hollands uh, gezelschapsspel. En het lekken is bijna de smerenolie in democratie. Hmm. En in, in ieder geval in de onze. Uh, ja. um, en hier wordt iemand uh, met veel vertoon eerst van zijn bed gelicht... en uh, een paar dagen in de cel gezet en wordt nu vervolgd. Ja, maar goed, het, het, het, het, het, dat zal zo zijn. oud-Hollands gezelschapsspel. Tegelijkertijd weten de betrokkenen natuurlijk dat het niet de bedoeling is. Dat het niet mag. Wat zijn volgens u de gevolgen geweest van het nieuws? En, en, en de voortvarendheid waarmee de politie en justitie aan de slag zijn gegaan? Um, er werd gesproken over een slagveld en schade. Daar is mij tot op de dag van vandaag niks gegeven. Uh, niks van gebleken. Uh, wat je wel gemerkt hebt is dat um, raadsleden wat angstig en verkrampt zijn uh, geraakt. Uh, met name even na Den Bosch was in Tilburg um, de benoeming van een nieuwe burgemeester aan de orde. Mm. Uh, daar hield men de uh, kaken angstvallig op elkaar. Okay. En dan merk je ook echt wel angst bij uh, gekozen raadsleden. En ja. Als je dan over schade hebt, dan lijkt mij dit de schade. Ja, ja. Nou ja, ja dat, dat, dat is de ene kant dan. Maar weet, weet u waarom justitie er zo op gebrand is... Om, om die lekkende politici voor de rechter te krijgen? Ik denk dat het uh, uh, in de irritatiesfeer uh, zit. Uh, er is uh, aangifte gedaan door de commissaris van de Koning... Uh, ja. Wim van der Donk. En ik denk dat hij zeer geïrriteerd is over de gang van zaken... Ja. Hij had meermaals bij benoemingen gewaarschuwd eh, dat er niet gelekt mocht worden. Um, het gebeurde toch. Ik denk dat dat de reden is. Ik kan geen zwaardere reden echt echt bedenken, omdat dit een hele gebruikelijke gang van zaken is in Nederland... wat je hmm. er ook van vindt. Maar heeft misschien ook meegespeeld dat uw krant um, niet alleen wist te melden... dat Jack Mickers het zou worden, maar dus ook dat die tweede keus was... en dat, dat, dat uh, CDA Tweede Kamerlid van Tornenburg er niet eens op gesprek hoefde te komen... omdat ze bekend stond als arrogant, zo werd gezegd. Er lijkt mij niet zoveel mis mee uh, dat we dat allemaal weten. Ik denk dat het heel eervol is om in de race te zijn voor een burgemeesterschap... Um, en daar hoort ook bij dat je kunt verliezen, of de nummer twee kunt worden. Uh, Jacques Mikkers is inmiddels aan de gang in de bos en ik geloof niet dat hij er enige hinder van heeft gehad... dat bekend is geworden dat uh. hij de nummer twee was. U vindt in ieder geval dat uw krant weinig te verwijten valt, of zelfs niks... Zelfs niks, vind ik. Zelfs niks, oké. Okay. We nee. laten het hierbij, want we moeten verder door met ons programma. Ik dank u hartelijk voor deze korte reactie. Hoofdredacteur Lucas van Houten van het Brabants Dagblad. Meer van de Nieuws-PV, volg ons op Facebook. Ja, heugelijk nieuws voor alle fans van Louis van Gaal. Gisteren zat hij bij Zikko om de Champions League-wedstrijden te analyseren. Maar presentator Jack van Gelder die kon het niet laten om hem eventjes naar zijn toekomst te vragen. Nou, ik krijg nog steeds uh, uh, veel aanbiedingen. Alhoewel dat voor heel veel mensen heel vervelend klinkt. Maar dat is gewoon zo. En uh, nu uh, heb ik een aanbieding die ik eigenlijk niet kan weigeren. Vind ik zelf. Maar ja. Uh, is dat een, een clubteam? Is het een nationaal nee, team? Nee, ik ga niet verder dan dit. Maar als ik in, in, in uh, juli-augustus... Uh, niet aan het werk ben, dan ben ik definitief met pensioen. Goed, een aanbieding dus die die, die die niet kan weigeren. Interessant, wat zou dat zijn? Daarover ga ik praten met sportjournalist Barbara Barend... met schrijver Hugo Lochtenberg... die momenteel met Van Gaal aan een boek werkt. En zometeen ook nog even aan de telefoon... is, uh, is V.I.-presentator Wilfred Gené. Maar Barbara en Hugo dus alvast goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Hallo. Barbara, dit nieuws, dat hij zegt... ja, ik ga iets doen, maar ik, ik zeg nog niet wat. Was jij verrast door het nieuws? Um, nee, eigenlijk niet. Want het is ook wel, wel grappig en bijzonder. En mensen zoals Libby van Gaal, maar ook Guus Hidding. Je zou denken, nou, op een gegeven moment... Uh, denk ze, ik stop ermee, ik ga met pensioen. Maar toch blijft het altijd trekken. En uh, houden zij altijd een deurtje open... als er echt iets heel moois voorbij komt... ja, dan wil ik eigenlijk nog wel. Dus ja, met de liefhebber van Gaal verbaast het mij niet. Hoe oud is van Gaal eigenlijk? 66. 66, oké. Okay. Ja. Hugo, jij, jij spreekt hem nu regelmatig voor je boek. Hebben jullie het wel eens over zijn toekomst? Uh, ja, ik kom natuurlijk niet laat. Terwijl mijn boek gaat uh, grotendeels over het WK in Brazilië in 2014. Maar uh, bij die gesprekken kan ik natuurlijk ons niet laten om even uh, daarna te vragen. En de laatste keer dat we elkaar spraken kwam dit wel uit dat hij duidelijk uh, van zins was om iets te gaan doen. Hij heeft ontzettend veel energie nog. Hij volgt het op de voet. Hij is uh, hartstikke scherp nog. Dus de, totaal niet het beeld van een pensionado. Nee. Dus toen speelde er inderdaad al iets. Zoals eerder ook uh, Australië even in beeld was. Etcetera. Maar dit is echt kennelijk heel concreet. Meer dan dat weet ik er over, ook ja. niet over. Ja. over maar wel, hij gaat iets doen. Dat is duidelijk. Nou, hij gaat iets doen. Er wordt volop over nagedacht. Volop over gespeculeerd. Um, en het kan natuurlijk van alles zijn. Ik wil een aantal scenario's met jullie nalopen. Um, scenario 1. Het WK hij heeft hetzelfde. Het dat hoorden jullie net over juli en augustus. He, als, ik, als het dan nog niet gebeurd is, dan wat zei hij nou? Dan, uh, dan, dan, dan, dan ben ik met pensioen. Dan ben toch? ik met pensioen. Zoiets zei hij. Ja, in ieder geval juli en augustus noemt hij. Um, daarvoor is er natuurlijk nog een WK voetbal. Kan hij daar nog wat doen, Barbara? Ja, het well, lijkt mij niet. Want hij is ook wel weer iemand die een, een tijdje met een, een, een ploeg of een land wil werken. Dus dat uh, is heel kort dag. En ik zou ook niet weten op dit moment voor welk land. Maar goed, dat, dat is iets... Ja, wat, wat, als het een mooi land is waar nou, nou ja, mensen zoals Van Gauw wel warm voor lopen... maar het lijkt mij helemaal geen logische keuze. Er is wat mij betreft maar één logische keuze, maar die spreken we straks, denk ik. Ja, zeker. <laughs> uh, nou, we, we, er wordt hier toch ook over gespeculeerd. Ik, ik zou het wel erg mooi vinden als u op het laatste moment toch nog ergens denkt... nou, ik ga dit, dit land eens even verder helpen. Wat denk jij, Hugo? Is dat, is nee, dat aannemelijk? Dit, dit, dit is, nee, dit is heel onwaarschijnlijk, lijkt me dit. Want? Ja, hij wil dan ook veel meer grip hebben op zo'n hele situatie. Dus wie neemt hij mee, met wie kan hij werken, onder welke condities, et cetera. Dus dan, dan was het echt al lang gebeurd als het het WK is. Dat is het niet. Oké, okay, nou, weg met dit scenario. Dan het scenario geld. Er zijn natuurlijk genoeg landen uh, nou, waar ze een flinke zak met geld voor hem over zouden hebben. Bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, bijvoorbeeld China, Amerika, Qatar. Dat zou natuurlijk kunnen, Barbara. Wat denk jij? Uh, nee, dat, dat lijkt mij ook niet. Ik vind het niet een man die dat per definitie wil. Volgens mij wil hij altijd het, het hoogste halen. Of met mooie clubs wil hij werken. Hij heeft die ambitie heel erg. Hij heeft het volgens mij heel erg op dit moment. Of heeft, heeft het volgens mij, hij heeft het heel erg naar zijn zin met zijn vrouw Truus. Dus ik kan me niet voorstellen dat je dan naar een vreselijk land als Saoedi-Arabië gaat. Dus die kan je sowieso doorspreken. <laughs> ja. Het lijkt me ook niet dat hij bijvoorbeeld naar China gaat. Dus nogmaals, nee, het zijn clubs waar voor hem eer te behalen valt, omdat dan he, de wereld weer over hem praat... dat Louis van Gaal, een prachtige grote club... Ja. nog één keer daarmee een kunstje flikt. Dus nee, ik zie hem ook niet voor het geld... naar een of andere uh, verwegjes dan gaan. Heeft hij het geld ook absoluut niet nodig, Hugo? Nee. nee, nee, echt niet. Daar hoeft hij het echt niet voor te doen. De man nee. heeft uh, uitstekend geboerd, hoor. Daar, uh, ja. Geen medelijden met de man. Nee, nee. nee en ook, hij is ook niet een man naar om te denken... ja, maar er kan nog een beetje bij. Nee, maar dat is helemaal niet zijn drijfveer. Deze man heeft... Alle banen die hij doet zijn hartstikke goed betaald. En je hebt goed beter best. Maar dat is echt niet zijn drijfveer. Om nog meer geld binnen te halen. Is dat ook iets wat ook niet bij zijn, bij zijn imago past? Hij is natuurlijk van zichzelf zegt... hij, Ik ben eerlijk tot op, tot op het bot. Is dit iets wat, wat conflicteert met hoe die is? Nou, de Pavlis Schurkers staat, die net voorbij kwamen, dat zal hij alleen al om die reden nooit doen. Omdat die ga, dat staat zo ver van hem af, dat wil hij absoluut niet. Dus nee. Saudi-Arabië ga je hem niet zien, nee, denk nee. ik. Goed, dan uh, nog een scenario, scenario drie. Um, stel je voor dat hij een mooie grote klus hier in het binnenland zou kunnen krijgen. De KVB, <lacht> die zoekt misschien nog wel technisch directeuren, Barbara. Nou ja, daar is hij volgens mij al voor gevraagd. En hij heeft al met gesproken. En dat is niet iets wat hij volgens mij een offer vindt... dat hij can, cannot refuse. Mm. Dus het lijkt me niet dat hij dat bij de KNVB gaat doen. Nou, dan heb je nog Ajax over. Het zou natuurlijk wel heel mooi zijn dat Louis van Gaal trainer wordt... en dan traint in de Johan Cruijff Arena. <lacht> Ik vind het alleen al om dat gegeven heel mooi. Maar dat heeft hij ook al ja. gedaan. Dus dat zijn allemaal dingen. Hij heeft Manchester, hij heeft Bayern München, Barcelona, Ajax. Daar is hij allemaal al geweest. Dus ook dat lijken me niet... Nou ja, dat, dat als Louis van Gaal droomt s'nachts, dat hij dan denkt: dat wil ik heel graag doen. Dus ook dat lijkt mij uitgesloten. Nou, Barbara, We nou, bouwen hem op, hè? We bouwen hem op. Dan, wat ik vermoed dat jou. Ik heb nog twee scenario's. Maar ik denk dat dit, dat dit degene is waar je, je in kan vinden. Namelijk dat hij een mooie klus in het buitenland gaat krijgen. Wat denk jij, Barbara? Bijvoorbeeld bij Arsenal. Ja, nou dat is volgens mij uh, de enige optie. Nog even op de KNVB terugkomen. Die hebben natuurlijk al een technisch directeur. Hè? Met Nico-Jan Hoogma. Maar uh, Arsenal is volgens mij... Uh, of het is een stunt. Of hij gaat naar Arsenal. En dat is echt een club die bij hem past. Uh, die hebben altijd visiebeleid. Leiden, uh, gaan werken met jonge talenten. Over het algemeen een iets nou ja, minder dure uh, begroting. Dan de andere grote clubs. Mm. En dat is een club naar zijn hart. Die mooi voetbal spelen. En, en ja, dat lijkt me het enige. Waarvan Louis van Gaals je s'nachts nog omdraait. En tegen Truus zegt. Truus zal ik nog één keer. Zullen we nog één keer. We gaan samen naar Londen. We gaan dit avontuur aan. Dus ja volgens mij is het. De enige optie is Arsenal. Wilfried Genee wat denk jij? Goedemiddag. Ja, ik zou dit met Tom van Driel, daar zit ik nu even mee te praten... of het misschien een grap van hem kan zijn, dat hij even nou, de zaken... Nou, precies. Een beetje ja, zet dat in. dachten wij ja. op de redactie ook. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen als ja. laatste scenario. Dat nou, had een, een stunt dat hij dan, denk ik... Uh... Ja, voor een goed doel nee, of zo. Dat hij opeens gaat vertellen ja. dat het een aanbieding is voor spieren, voor spieren. Waar hij niet tegen, tegen kan zeggen dat het nog zoiets zou kunnen zijn. Ja, ja, maar Tom, ja, Tom zei net ja. de rest tegen mij: daar is hij te serieus voor, zo ken ik hem niet. Ja. Dus in dat opzicht uh, zou het ook weer niet kunnen. Ja, ik, ik hoor jullie over het buitenland praten. Hij heeft Italië altijd nog wat stiekem met het achterhoofd gehad. Hè. Dat is de grote competitie waar hij niet gewerkt heeft. Mm -hmm. Dat zou de enige okay. grote. Ja, en de Franse competitie trouwens ook nog niet. maar verklaring Saint-Germain zou natuurlijk ook nog kunnen. En welke club dan? Een Saint-Germain of. Paris Saint-Germain of Juventus, Juventus die dan vorig jaar de titel niet heeft gehaald in de Champions League. en nu ook net weer niet heeft gehaald, dat hij ze dan de Champions League zou moeten bezorgen. Uh, ja. Ja. Of Paris Saint-Germain dan, hè, die, met die laatste stap met al dat geld. Dat het, uh, wat, dat het ja. nu toch een keer moet gaan gebeuren. Ja, ja, wat, welke zou jij hem dan aanraden van die twee? Nou, van de mogelijkheden denk ik dat Paris Saint-Germain ongekend zal zijn. Die uh, moet alleen even oppassen met Fairplay, want die zit steeds in de, de zone omdat ze te veel geld uitgeven en te veel spelers kopen volgens de budgetten die niet kunnen. Maar dat zou nog wel een hele grote stunt zijn als je daar in Parijs Ik bedoel, plus hè, winkelen, heerlijk man. Dus in dat opzicht, feest uh, <lacht> je niet in één klap. Hugo, ja. ja. jij spreekt nu veel Pari uh, voor het boek, wat denk jij? Ik, vooropgesteld dat ik het echt niet weet. Maar ik denk dat hij begint aan een klus waar hij voor twee of vier jaar stand in kan zetten. Dat is wat hij wil. Hij wil hmm. lange tijd met mensen werken. Dus hij vliegt niet ergens in om even een korte klus te doen. Dat is mijn, uh, mijn inschatting. Dat hij uh, een club of een land doet waar hij, hij meerdere jaren kan werken. En toen kan werken naar een, uh, naar een doel. Ja. ja, En bijvoorbeeld um, Barcelona. Is dat nog een optie? Nee, Ui, is hij al geweest. Hè? Dat ja. is hij al twee keer geweest zelfs. Dus dat, dat, die kans uh, acht ik heel klein dat dat het is. Oké. Okay. Ja, en dan is er nog goed. Dus, dus nou ja, het verschil dan tussen, tussen Arsenal, tussen Paris Saint Germain en Juventus, dat zou allemaal kunnen. En dan nog dat op die, die optie die jij net opperde... dat het gewoon één grote stunt is. Dat het inderdaad voor een goed doel ja. is en dat hij even de aandacht wil krijgen. Um, wat denk jij, Barbara, is hij daar te serieus voor of acht jij dat nog echt wel een kans? Nee, hij is wel heel serieus. Maar ik, hij is ook heel serieus in het steunen van goede doelen. Zoals spieren voor spieren heeft hij eigenlijk behandeld. Zoals hij een voetbalclub behandelt. Zoals hij met spelers omgaat. Ik heb hem daar bezig gezien. En hmm. echt bezig gezien. Dus hij is wel in staat om voor zoiets te poren te zijn. En inderdaad het ook wel leuk te vinden. Om iedereen om de tuin te leiden. Juist omdat hij serieus is. Dus jawel, ik, ik achte de kans ook best wel uh, 50%. Dat het misschien wel een, een, een, een stunt is. En dan heeft hij, heeft hij wel echt... Iedereen nou ja, iedereen meteen nou, dan hebben we het er absoluut 10 tien op. minuten over gehad. Dat is een fijn forum. Ja. Blijf even hangen allemaal, want we gaan wedden. Roloff is aangeschoven. Ja, en ja, dan doe ik als het eerst even... Pardon, gisteren... Eh, toen eh, wedden wij met de, de vader van Barbara, Frits. Barend over het nieuwe logo oh. van de Johan Cruijff Arena. Dat werd gisteren al bekendgemaakt. De vraag was, komt de nummer veertien in dat nieuwe logo voor? Dit was wat Frits en Patrick dachten... Ja, 14 is wel iets wat heel erg bij Johan Cruijff hoort. Ik kijk even Hij naar 14. En naar Willemijn. Ja, als hij zegt dat 14 er zeker in voorkomt, dan zijn wij, ja, moeten wij toch wedden dat het er niet in voorkomt? Ja, het was een vrij uh, simpel logo <lacht> is het geworden. Een beeldmerk. Ze hebben wat, uh, ja, wat letters achter elkaar gezet. Uh, en het ja. nummer, uh, cijfer 14, zat niet in het logo. Dus, uh, ja, Willemijn, jij staat nu voor de kruk achter jou, is nu de Patrick LoDiers. Je kunt er zo op gaan zitten. Nee, als de Frits stoel zouden we zeggen, toch? Uh, nee, want Patrick heeft gewonnen. Die zegt het cijfer. Het ja. 14 ja. zat er niet in. Ja, helaas. Ja. Uh, dan de weddenschap van vandaag. En dat gaat natuurlijk over die toekomst van Louis van Gaal. We hebben net wat scenario's uh, doorgelopen. Maar aan elk van onze gasten dan nu de vraag... noem één scenario dat het volgens jou echt wordt. Dus of een club, of een land, of, uh, of toch de grap. Uh, Barbara, zou ik bij jou beginnen? Het wordt Arsenal. Het wordt Arsenal. Noteer ik. Wilfred Gede. Ik maak er gewoon Saint segment van. Wat uh, zou wel een stunt zijn. Gaat ook voor de club lekker geld uitgeven in Parijs. En Hugo... Ik gok ook op een club. De Bondscoachschap heeft hij gedaan. Toen zag hij de spelers te weinig Oei oei oei club, oei. Dus, ja. uh, Ik denk toch dat je gelijk hebt barma. Dat Arsenal de meest voorhand liggend is. Ook omdat daar een, uh, rust heerst. En Wenger heeft daar al een decennia rustig kunnen werken. Dus dat spreekt Van Gaal zeer aan. Vier jaar Arsenal hele weg voor Sparta? Nee, ik denk dat, dat, dat in zekere zin Barbara gelijk heeft. En dat hij dan zich omdraait in bed en tegen Truus zegt. Ah, zal ik nog één keer alsjeblieft? En dat zij ze zegt nee, nee, is echt klaar. Is echt klaar. We hebben het zo leuk samen. En dat dit dus één grote grap is. Dat denk ik. Jij houdt dit is op de grap dit is, Ja, dit is één grote grap. Okay. En dat het eigenlijk de aandacht trekken is voor een goed doel. Goed, denk ik. Ja. ik heb het allemaal genoteerd. De winnaar ontvangt een ere lidmaatschap van de Louis Vergaal Fanclub. Is mooi, hè? Oh, dat zou voor mij geweldig zijn. <laughs> ik, ik bedank vast. Dat is de enige manier voor Wilfred om daar binnen te komen. Mag ik hem doorpassen aan mijn vader dan? Ja, tuurlijk. Jazeker. Die is zijn stoel ook al verloren gisteren. Dankjewel, Hugo Lochtenberg. Dankjewel, Wilfred Gade en Barbara Barend.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 Ja, en de maker van de krokante leesmap, een van de, is Rolf de Vries. Ja, niet alleen hoor. Nee, Zonder nee, die twee nee. zou ik het nooit kunnen maar En Ik kan me een beetje voorstellen dat de Radio 1-luisteraar denkt... wat is dat? Wat is dit voor iets apart? Een ik, podcast ik... of de krokante leesmap? De krokante leesmap. Ja. Ik vind het, het is heel leuk. Maar je moet het vertellen ja, ja, even. Is... Marcel en Noortje en ik nemen elke twee weken... Nemen we, we hebben allemaal, alle drie een tijdschrift, nemen ja. we mee. En dan gaan we dat bespreken. Het is eigenlijk een recensie van dode bomen, zoals je dat noemt. Papier <laughs> op, de, op, ja, op de radio. Het wordt ook in de nacht uitgezonden in het weekend... Ja. in de nacht van de radio. En uh, online. Dus als je het nog niet kent, ga het even opzoeken inderdaad... in iTunes, de krokante leesmap. Ja, en en, met, en wel welke, met, welke, met welke mindset moet je het beluisteren? Want je moet niet denken, het is uh, Sven Kokke... Nee, Man het is, we, nee we, nemen, uh, we, we nemen de bladen ernstig, maar elkaar niet. Uh, ja. zeg maar, Of andersom, <laughs> hoe je het ook maar wil zien. En we kiezen elke week het krokantste artikel van de week... Dat is ook uh, mooi ik, meegenomen. Ik was laatst bij de uitreiking van de tegels, de journalistieke prijzen. Ja. En daar kwam iemand naar me toe, um, een verslaggever van een serieus nieuwsprogramma. En die was daar zo fan van. Die zei: Dit is fantastisch. Hij ja. zei: Je moet er met, lekker met een wijntje erbij en naar luisteren. Ik kan me dat heel goed voorstellen, ja, ja, Mijn. Ja, ja. Kan ik me ook We heel goed nemen er vanmiddag weer een nieuw op. De vriendin neem ik mee, ken je dat blad? Ja, ja. Bestaat dat nog? Ja, kennelijk. Ja. Goed. De krokante leesmap te vinden in... iTunes uh, uh, en uh, via NPO Radio 1.nl ook. Overal waar je maar kijkt. Goed. Zometeen uur twee met natuurlijk het Lagerhuis... met weer hele mooie stellingen. Bijvoorbeeld over de premier. Natuurlijk over het debat van gisteren. Daar is veel over te zeggen. En, dat is wel heel mooi, zometeen ook een interview... Uh, met oud-hockeyster Carol Taten. Die is in Amerika geweest en was de beste vriendin van Cruijff.